The end. Ja, goedenavond, mede-metalheads. Deze maandag 17 november. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 100, uh, 204e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud.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 Zeggen. Niet getreurd, want volgend jaar, wanneer hun uitgestelde nieuwe album uitkomt, komen de heren alsnog bij Play It Loud langs om daarover te vertellen. Helaas heb ik niet genoeg tijd gehad om een vervanger te vinden en heb ik ervoor gekozen een nieuwe, tevens 30ste aflevering te maken van Brand New, waarin jullie dus twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal gaan horen vanavond. En met vanavond een overzicht van uitgekomen singles van de laatste weken van oktober en eerste weken van november, komend van de bekendere namen binnen de internationale metal scene. En de vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al. Dat ik elke uitzending een uur stevig begin met de uuropener. Vanavond komend van de Zweedse metalband Sabaton, die op 10 november de nieuwste single en bijbehorende video heeft uitgebracht: uit Tiger Among Dragons. Van hun onlangs exact vorige maand verschenen 11e studioalbum Legends, dat uitkwam via Better Noise Records. Het album markeert tevens het eerste album via dit label. Voor A Tiger Among Dragons liet Sabaton zich inspireren door het nummer gebaseerd op Lubu, bekend als de Vliegende Generaal, een van de felste krijgers uit het oude China you <laughs> Tijdens de chaos van de late Han-dynastie... bereikte hij een legendarische status met zijn ongeëvenaarde kracht... waanzinnige vaardigheden met zijn hellebaard Skypiercer... en zijn razendsnelle paard Red Hair. Zijn duel bij Hulao Pas... waar hij het opnam tegen de beste vechters van die tijd... bezegelde zijn positie als een ware legende. Hij is het soort personage dat meer dan levensgroot is... en waar je een lied over wilt schrijven. Brute gevechten, epische duels, verraad eh, en pure kracht. De fakkel van de New Wave of British Heavy Metal wordt gedragen door Tail Gunner. De jonge Britse band die onlangs een contract tekende bij Napalm Records... kondigde op 5 november hun aankomende tweede plaat aan... getiteld Midnight Blitz, die op 6 februari volgend jaar uitkomt. Tail Gunner heeft steun gevonden bij de helden die ze volgen... na een sterke indruk te hebben gemaakt als support voor KK's Priest... produceerde de legendarische gitarist KK Downing vervolgens Midnight Blitz. De band viert de aankondiging met de release van hun nieuwe single en videoclip voor het titelnummer... Blitzkrieg drums en gierende dubbele lead brengen de jaren 80 weer tot leven. Een krachtige voorbode van wat Tilgunner, K.K. Downing... in eerste instantie de zeldzame steun opleverde. Deze jonge band uit het thuisland van de metal... is er eentje om in de gaten te houden. Midnight Blitz hoor je natuurlijk nu vanavond bij Play It Loud brand new. ZFM, Sandford. 31 oktober verschenen drie nummers EP Struck Dead via A Roadrunner Records van Trivium dus. En daarvan hoorden jullie aansluitend op Tailgunner de titeltrack... waarbij ook een officiële videoclip is uitgebracht. Hoewel de EP slechts drie nummers stelt... is het, zoals gebruikelijk bij Trivium, een krachtige plaat... dankzij meestelijke riffs en de vocalen met twee stijlen... waarop de band al bijna drie decennia lang een reputatie heeft opgebouwd. Het werd geproduceerd door Trivium zelf... en opgenomen met Mark Lewis in de Hangar Studios van de band... in Orlando, in Florida natuurlijk. De mix en Master waren in handen van Josh Wilber. Fans van het eerste uur van Mayhem waren blij toen de invloedrijke black metal band aankondigde op 6 februari volgend jaar hun lang verwachte zevende studioalbum Liturgy of Death uit te brengen via Century Media. Met dit nieuwe opus bevestigt Mayhem zijn status als de meest compromisloze kracht in extreme metalmuziek. Na 40 jaar richt Mayhem zich op de onontkoopbare realiteit van de dood. Litur Liturgy of Death onderzoekt verlies, angst voor de dood, machteloosheid en de kwetsbaarheid van het bestaan door een grimmige en met lens. Weep for Nothing, de nieuwe eerste single van Mayhem, verandert de angst voor sterfelijkheid in een openbaring. Een hymne aan het niets waar verdriet betekenisloos wordt. Met zijn koude en snelle grandeur, vlijmscherpe riffs en een verstikkende sfeer kanaliseert de band de essentie van sterfelijkheid zonder troost of ontsnapping te bieden. Je hoort hem nu. maandagavond te horen op ZFM Zandvoort. Na Mayhem's epische zeven minuten durende Weep for Nothing... draaide ik de thrash metal-legendes Death Angel... die zijn teruggekeerd om 2025 te verwoesten... met hun kolossale nieuwe single Cult of the Used. Hun tweede nieuwste nummer in zes jaar is intense pitbrandstof... die de band met hun onmiskenbare stuwende ritme... en halsbrekende ris tot een vuurzee maakt. Het nummer wordt begeleid door een verbluffende animatievideo... gemaakt door Tamara Lienas van Aimed Framed. Gitarist Rob Cavestany zegt over het nummer... ons nieuwe nummer Cold of the Used is een weergave van een maatschappij... onder hypnose die strategisch gemanipuleerd en uitgebuit wordt. Het sport je aan om de zogenaamde realiteit achter je te laten. We wilden dit nummer uitbrengen ter gelegenheid van onze Act 3 US Tour... die op 26 november in Denver van start gaat... en eindigt met twee concerten in de Fillmore in San Francisco... op 18 en 19 december voor onze de jaarlijkse Another Death Angels Christmas Show. We hebben sinds 2019 geen headliner meer in de Verenigde Staten gehad... dus we wilden er iets extra's van maken. Natuurlijk zijn we enthousiast om Cult of the Used op te nemen in onze setlist... wanneer we deze maand op tournee gaan. Op 5 november hebben de Welsh reggae-metal-legende Skindred... hun gloednieuwe single You Got This uitgebracht... vergezeld van een briljant vermakelijke video. Dit is tevens de titeltrack van hun aanstaande... Uh, negende album met een release datum van 17 april via Earache, Earache Records. You Got This is een instant skinder klassieker. De sloopkogelriffs van Mikey Dimas stuiteren door je hoofd, terwijl drummer Aria Goggin een karakteristiek ritmevol gas geeft. Ondertussen laveert de onnavolgbare frontman Benji Webb... tussen compromisloos toosten en het uitdelen van hoeks... als een zwaargewichtkampioen. De inspiratie voor het nummer kwam toen sportschoolfanaat Benji... een man zag worstelen om zijn oefeningen af te maken... tijdens zijn revalidatie na revalidatie een beroerte. De personal trainer zei tegen hem... je kunt het en de stemming klaarde volledig op. Ik keek van een afstandje toe en ik kon de strijd en de pijn zien... Maar op dat moment wist ik dat hij het kon, herinnert Benji zich. Het is zo'n krachtige uitspraak en het is van toepassing op zoveel problemen waar iedereen mee te maken krijgt. Het kan het herstel van een beroerte zijn of het studeren voor je examens. Voor mij is het hebben van liedjes die mensen die het moeilijk hebben opburen het allerbelangrijkste. Ik heb het gevoel dat ik daarvoor op deze planeet ben. them who you are, uh, you to... uh, you to... uh, life is a way of fooling your mind sometimes to yourself, you're just so unkind, over-stimulation insane, everybody going to a real good time, done with that, you need no rejection, uh, self-doubt in every direction, uh, done with that, it's time for you to show them, Alles dus nooit gedraaid, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. You Got This kwamen de Dropkick Murphys voorbij... die op 7 november een videoclip hadden uitgebracht... voor een nieuwe single A Hero Among Many. Een van de vijf bonus tracks op de uitgebreide digitale versie... van hun album For The People. A Hero Among Many is een eerbetoon aan Wells Crowther... ook bekend als The Man in the Red Bandana... Een handelaar in aandelen, vrijwilliger, brandmeerman en alumnus van Boston College. Die zijn leven verloor terwijl hij anderen redde ter, tijdens de instorting van het World Trade Center in New York, waar hij werkte. Maanden na de tragedie realiseerden veel overlevenden zich dat Crowther degene was die hen had gered: de man met de rode bandana. Dropkick Murphys krachtige en inspirerende video geregisseerd door Dark Details beschrijft Wells moedige daden op die noodlottige dag. En toont voorbeelden van vele mensen die geïnspireerd zijn door zijn daden en de unieke manieren waarop ze hem hebben geëerd. Ken Casey van de Dropkick Murphys legt uit. We zijn blij dat dit nummer aandacht kan vestigen op de daden van een hecht, echte held die zijn le eigen leven gaf om anderen te helpen.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 De line up van South of Heaven is compleet. Op de zaterdag zijn Sever, Torture, Nephilim, Haywire, Bone Ripper... en Becoming AD toegevoegd. Terwijl de zondag wordt versterkt met Corrosion of Conformity... Flotsam and Jetsam, Septic Flash en de Cavalera-broers... die hun show komen doen in het teken van hun klassieker Chaos AD. Maar dat is nog niet alles. Op de vooravond van het festival wordt een Bourgondische avond georganiseerd... waar Ailstorm, Windrose en Gloryhammer zullen optreden. De tweede editie van South of Heaven wordt gehouden... van 5 tot en met 7 juni volgend jaar op het gasthouderterrein in Maastricht. Naast de genoemde bands zullen ook onder meer... Megadeth, Black Society, Sepultura, Anthrax en Dismember optreden. Tickets en info vind je op www.southofheaven.com. Punt .nl in een videoboodschap heeft Whitesnake frontman David Coverdale het einde van de band bekendgemaakt. De Britse zanger zegt dat hij een prachtige carrière heeft gehad met onder andere Deep Purple en vervolgens Whitesnake, maar dat het na ruim 50 jaar tijd is om met pensioen te gaan. De boodschap wordt vergezeld door een nieuwe videoclip bij de toepasselijke track Fare The Well in de 2025 remix. Whitesnake begon overigens in 2022 al aan een afscheidstournee, maar moest die wegens ziekte vroegtijdig stopzetten. De laatste show van de band was die zo op erop Hellfest. Whitesnake werd in 1978 opgericht door Coverdale... ...nadat hij Deep Purple had verlaten. Datzelfde jaar kwam het debuutalbum Trouble Alight... Het grote succes kwam in de jaren 80. De derde plaat, Ready and Willing, haalde de zesde plaat in de Engelse hitlijsten. De opvolger Come and Get It kwam zelfs op nummer twee. Met de nieuwe versie van de single Here I Go Again... haalde Whitesnake in 1987 zelfs een nummer één hit in de Verenigde Staten. En de heropname van Fool for Your Lovin' kwam twee jaar later op nummer twee positie. Chauvinistisch als we zijn, vinden we natuurlijk dat de mede kwam... door de inbreng van gitarist Adrian van den Burg. Al had Coverdale wel een neusje om goede muzikanten aan te trekken. Want destijds maakte ook gitarist Steve Vai en bassist Rudy Sarzo deel uit van zijn band. De organisatie van het Alcatraz Festival heeft 32 nieuwe namen aan de lijnen toegevoegd. En daarmee is deze bijna compleet. Nieuw op de poster zijn onder andere Primus, Crowbar, Health, Pentagram, Masterplan, Firewind, Misfirming en Nurgal. En Funeral Dress. Check de website voor de rest van de bevestigde bands. En meer info op www.alcatraz.be. Eerder waren onder andere. Meer, Arch, Arch Enemy, Powerwolf, Wolf, Slaughter Trooperville, Ailstorm, Savage, Channel Zero, Testament, Lamb of God, Hatebreed, Count, Soulfly, Biohazard, Saxon, Nevermore, Styricon, Amorphis, Aminra, Igor en Decide al bevestigd. In totaal zullen er ruim 120 bands optreden. Volgend jaar duurt Alcatraz wederom vier dagen, te weten van 6 tot en met 9 augustus en natuurlijk wordt het in kortrijk gehouden. I Don't Care is de titel van de tweede single... van de aankomende laatste plaat van Megadeth. En die ga je in het tweede uur horen. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd... door Keith J. Lehman. Het nieuwe 17e studioalbum, simpelweg getiteld... Megadeth, verschijnt op 23 januari. En is het eerste met gitarist Temu... Mantiseri van Winterson. Onlangs werd al bekend dat een bonus... Een van de bonus tracks op de plaat een cover is... van Metallica's Ride the Lightning... wat mede door Dave Mustaine is geschreven. Volgens Mustaine is daarmee de cirkel rond. Na de release van het album volgt een uitgebreid... Bij de afscheidstournee, die tour brengt Megadeth in juni... zoals gezegd al naar South of Heaven in Maastricht... en Graspop Metal Meeting in Dessel. En de Raven-Age-gitarist George Harris... gaat na de komende tour stoppen met optreden. Hij komt al enkele jaren met zijn gezondheid... waardoor gitaarspelen erg lastig geworden is. Hij heeft al diverse behandelmethodes geprobeerd... maar niets lijkt te helpen, zo schrijft de Britse gitarist. Daarom heeft hij de beslissing genomen om na de komende tournee... door Groot-Brittannië een stap terug te doen... En de band zal doorgaan met een andere gitarist... maar George blijft achter de schermen wel betrokken... bij het schrijven en de opnames van de nummers. Er zijn de metal nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houden jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar gauw door naar het laatste blokje nieuwe muziek... van deze onverwachte 30ste uitzending van Brad New. Te beginnen met het nieuwe nummer getiteld Mercenary. De tweede single van het aankomende album Reliance... van de Zweedse progressieve metalband Zone, dat op 16 januari uitkomt via Silver Lining Music. Zanger Joel A. Ekeluf zegt over de nieuwe single... Mercenary gaat over het geweld dat we erven... waardoor haat zich in levens en het leven zelf nestelt... en op zijn beurt generaties vormt. Oprichter en drummer Martin Lopez voegt eraan toe... het gaat ook over verraad, over hoe dat ertoe kan leiden... dat we gieren tot koningen kronen. Ekeluf vervolgt... in de kern gaat Mercenary over de prijs van geloof... terwijl Lopez bevestigt... muzikaal draagt het de essentie van zoon... Zwaar, maar melodieus en gebouwd op kracht en precisie. En tot slot horen jullie de Mongoolse band Uhai... die hun lang verwachte debuutalbum Human Hearts hebben aangekondigd... dat op 9 januari verschijnt via Napalm Records. De band zegt over het album... Human Hearts is een reflectie op de onstuitbare vloedgolf van de mensheid. Onze migraties, onze opstanden, onze aanbidding en onze wonden op aarde... Maar in onze chaos moeten we niet vergeten... we leven allemaal onder één zon en één maan op de aarde... en delen hetzelfde kwetsbare thuis. Naast de aankondiging heeft de band de eerste single, Oehai, uitgebracht... die traditionele Mongoolse instrumenten zoals keelzang en paardenkopviool... combineert met een stuwende, moderne rockklank. Over het nummer zegt de band... Van de eeuwenoude vilte woningen van de nomaden tot de stormwinden die geesten binden, draagt Uhai de stem van een natie. Een kreet van vuur, staal en bloed. Het eert de bergen, rivieren en de lucht die de Mongoolse geest hebben doen ontstaan. Tot zo in het tweede uur van Brand New met meer nieuwe muziek. Dus blijf luisteren. naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandforum.